Ja, maar goed, het zijn toch twee verschillende disciplines, ja, dus het. Ja, ik, vind het, ik En ik beheers beide, ik beheers verschillende disciplines inderdaad. Ah, mooi. En volgens mij vind ik het toch allemaal even leuk. Ja, ik kan ook heel moeilijk kiezen. Ik vind het verschrikkelijk als ik... moet ja, Je vertelt het ook zo van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 maar nou ja, en daar mag ik gezicht aan geven. Even niet over jou, je zoontje. Ja, <laughs> leuk. Ja, hoe, hoe, hoe ervaar je dat? Ik bedoel, heeft hij ook van die dingen in zich? Nou, uh, doer. Mijn zoon is veel uh, geaarder, zoals hij nu uh, zich manifesteert.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 dus gewoon ontzettend bezig om allerlei ballen omhoog te houden. En moederschap is er ook een van. En het is een hele, hele fijne. Ik, dat, dat doe ik graag. Dat heel veel liefde. Ja, dat uh, komt ook zo over als ik jullie zo uh, bezig ja. zie. Ja, ja. Nou, ik ben natuurlijk zelf ook een beetje kind gebleven. Hoe kun je dat nou zeggen? Dat ja. Ja. is leuk. Ik had vanmiddag bij Ananda waren we dus. En uh, <laughs> kwamen er ook mensen van, nou, dus heeft ik dacht dat ik met een meisje van 16 aan het praten was. Uh. Ja. Dat is als compliment bedoeld. Ja, dat de, weet je, de, nou, vind ik ook ja. helemaal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 Waardoor ik, toen ik jong was, meer alsof er volwassenen overkwam. En nu dus het volwassenen ik gewoon je veel jeugdiger. Maar je hebt een soort absolute leeftijd, hè? Ja. ja. Nee. ja dat is yes. mooi. We gaan uh, naar de boekbespreking. Uh, oh. niet, uh, naar de la, la, later de muziekbespreking. La, later de muziekbespreking doen. De, ja, ik spreek met je, oké. De uh, muziekbespreking van Rob. Uh, Rob, uh, ja. nou, we, aan jou? we gaan eerst even een stukje luisteren. luistert naar het uh, prachtige Third of Fifth van, uh, van Genesis.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 het vallen wat het is, een mellotron? Geen een flauw idee. Nee, nee. He, al, nee. nee. nee. Nou, de mellotron is een uh, dat is een uh, keyboard. Dat is eigenlijk de voorloper van het huidige keyboard. En die werkt uh, met uh, magneetbanden.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 En uh, later zou uh, Phil Collins, uh, die er ook vanaf het begin al bij zat uh, als drummer, die zou de liedzanger worden. Nou, Phil Collins, uh, of uh, sorry, uh, Pieter Gabriel hebben we in de vorige uitzending met uh, Femke Bloem, uh, heb ik die in de muziekbespreking gehad. Uh, door het nummer uh, Don't Give Up, wat hij samen zong met uh, Kate Bush. Nou, Pieter uh, Gabriel heeft het, uh, datzelfde nummer ook gezongen met uh, Anne Bruun.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 Overigens geen harp, Femke. Nee, maar, dat dan weer niet. Nou, dat is ja Dat is, <lacht> dat is toch wat he heel wat anders. He, <lacht> ja, maar. Ja, maar heel nou, op, op zondag 18 september was, was zij te gast bij het programma Vrije Geluiden. En uh, zij zong toen het prachtige nummer Dirty Windshield. Waarbij ze zichzelf begeleidt op de piano. En uh, nou, daar gaan we nu eventjes naar luisteren. Je Just got back From where the cycle Healed You said you've been In the sand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 See life as a chain of moments in pain. They are stepping.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 13. 13 in totaal, ja, 13, ja. Is dat toevallig, 13? Of is dat je lievelingsgetal? Ja, nee, ja, dat is eigenlijk dat is een ongeluk is wel mooi. Dat is een ongeluksgetal nee, ja, voor jou nee, niet. Nee, dat is niet helemaal juist. Daarom stel ik de vraag. Nee, ja, ja. Ja. Ja, dat is toevallig. Ja, dat is toevallig. Ja. Mm -hmm. En um, waardoor is deze cd ontstaan? Wat, wat wil je daarmee uitdragen? Oh, uh, nou ja, het is een beetje omdat ik er dus zoveel nummers doorkreeg En uh, toch dacht, ja, ze moeten gewoon namen hebben ergens bij horen. En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 Dat zijn de laatste drie nummers he, van de ja, CD. Ja, bijvoorbeeld uh, Story of My Life. Nou, dat dus, nummer dat, uh, dat gaat eigenlijk eens over mijn leven. En Rose Croix, dat gaat over... Uh, over... Um het Rozenkruis. Ik ben zelf ook Rozenkruiser geworden en dat heb ik opgedragen dus aan die orde. De Amork. Marcel Messing, moet ik onmiddellijk aan denken. Oh, ja? oh dat, nee, is, het is, het Rozenkruiser. dat is Rozenkruiser. Oh. Optima Forma, ja. ja. Okay. Oh, hij zal misschien mee neerschieten als ik hem oh. dit zo zeg, maar <tomst> ik plaats nou, maar ik, ik heb er nog niets in verdiend, maar het, het het, het, zou kunnen we. we hebben volgens mij van elkaar weg. En, uh, wat staat er nog meer op? Ja, de Angel Speak dus. Dat noemen we wat zomaar gechanneld werd.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 Nou, voor ook de hele dagen doen. Alleen tegen mezelf. En, maar het is makkelijk om te zingen dan om het te spreken. Het is volgens mij een hele zangerige taal van zichzelf. Ja. <laughs> en wil je nog live nummer spelen? Um, of zeg je van nee, ik dacht misschien het is het leuk. leuk om een beetje van de steden te laten horen. Okay. En dat misschien dan handig, of grappig, om dan midzomer te nemen. Ja, Als na, na midwinter, ja. ja. ja. Oké. Okay.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 Ja, en deze is ook te downloaden van de website Je Levenswiel, samen met de vier anderen die niet op de cd in het boek staan. Want dat waren er gewoon te veel, te lang, dat duurde ja, te lang. Begrijp ik, ja. Dus hebben we gekozen voor, uh, voor de, de landbouwfeesten, dus zoals ik net al beschreven. Uh, de, um, de Immolken, een uh, Mabon, nee niet Mabon, god, uh, <lacht> Lunasa en uh, Sawen, dus Halloween. En dat zijn de vier die uh, uh, onder andere op de cd staan in het boek. En Juul, die zit er dus niet bij, dus die krijg je dan nu... Uh,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 Dat was uh, het nummer Roze van mijn CD uh, The Wheel of Life. En het gaat eigenlijk met als thema over de rozenkruisers, heb ik begrepen of niet? Ja, dat is dat... het is uh, een nummer dat ik speciaal ge gecomponeerd heb uh, voor, uh, voor deze orde.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 En je kan hem ook op internet bestellen bij verschillende sites die in boeken handelen. En de cd, die kan je bestellen bij mij, femkebloem.nl, onder het kopje cd. Um, en bij Ananda. En waarschijnlijk ook bij uh, alle andere winkels van dezelfde keten, maar dat, winkels uh, dat wijsheid, komt uh, ja. pas uh, volgend jaar. Want we gaan ook een tour doen nog door het land. Helemaal leuk hè? Ja, heel veel ja. zin in. Maar uh, voorlopig dus uh, alleen bij mij nog en uh, bij Ananda.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 had ik vorige je ook de Engels talen. Had vorige keer ja. Oh, nou, dan kan die nog gewist worden waarschijnlijk voor de Dan hebben we een okay. ja, nog een Ja, mij maakt het niet uit. Ik spreek net goed oh, ja, Engels. We, zo, dus krijg je de oh, We okay. dachten het verschil te maken, dus... Okay. Aha! Ja. Dan is het even ontgaan. Um, de volgende uitzending is op uh, 8 januari. Uh, van 7 tot 9 weer. Um, dat ga ik dan weer zelf presenteren samen met mijn collega Mario van der Linden.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 In mijn boek begin ik ieder hoofdstuk met een, uh, met een haiku, dat is een kort Japans gedichtje of een wat langer gedicht. En dit is het gedicht dat ik bij de buitenste rand van het jaarwiel heb geplaatst, uh, de rode draad. Hier rijst mij de vraag, op dit punt in mijn leven, ik wil zo graag zien waarheen dit toch gaat. Ik ken het verleden en rest mij de toekomst. En nu is het moment dat die voor me staat. Wauw. Dankjewel. Dankjewel, Fimke. Dankjewel, luisteraars. Tot de volgende keer. Wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De wedstrijd van Ajax tegen AZ in de kwartfinale van het KVB-bekertoernooi... ...is gestaakt na een ongekend incident. In de 36e minuut liep een toeschouwer het veld op... ...en viel AZ-doelman Esteban van achteren aan. Die verdedigde zich door de man te schoppen. Hij kreeg daarvoor de rode kaart van de scheidsrechter Nijhuis...